Ik lees het liefst over liefde, zoals een keer bij Albert Heijn Denkt ze hoe ze straks met kerstmis weer helemaal alleen zal zijn Juist nu ze zo snakt naar warmte, vriendschap en een goed glas wijn Maar in de aanbieding gelukkig, ligt een engel van een man Met een stralend warme halo, en ken ik u niet ergens van Plus een pakje kerstcondooms, want deze tijd zie je maar net hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn Voor wie niet op de kleintjes let